Of religie. Zijn we daar nou nog niet mee klaar? Ik heb uh, ik spreek erover hier op een andere plaatsen binnen en in het buitenland. En uh, het is altijd interessant. Wat ik heel interessant vind... ...zijn de reacties. En die vind ik altijd interessant. En uh, ...heel veel mensen... ...die... ...komen naar mij toe... ...en sommigen... ...die zijn zeer gekwetst... ...om wat ik zeg. En ik zeg dan altijd... ...halleluja. Um, is het dan mijn bedoeling om iemand te kwetsen? Absoluut niet. Het is wel zo dat het goed is, denk ik, om je af te vragen. Altijd maar af te vragen. Waarom raakt iets mij? Want het heeft vaak helemaal niet te maken met mij als persoon. Maar met datgene wat zich in u... Afspeelt. Het is altijd een vraag, waarom raakt mij dit? Als ik zeg dat een man zonder zijn vrouw niet compleet is, dan krijg ik daar commentaar op. Dan krijg ik commentaar van mensen die alleen zijn. Ben ik dan minder? Heb ik dat gezegd? Dat is iets wat dus in iemand zit. En het is goed om te beseffen waar het in de kern en in de essentie over gaat. Want het woord van God, en ik was uh, een week of wat geleden in Israël, en we hadden een heel gesprek, en er waren ook diverse mensen, een, en die zeiden, ja, ik heb een vriendin, en die is nu ergens in de zeventig. En zij is altijd alleen geweest. Maar zij kent Yeshua. En is zij dan minder? Ik zeg, heb ik dat gezegd? Is het, dat is wat iemand eruit opmaakt. Ik zeg, het woord van God is heel duidelijk. Het woord van God zegt... Wat zegt het woord van God? God zegt, het is niet goed... ...voor de mens dat hij alleen zij. Want daar gaat het over. Daar gaat het om. Eén en één... ...is twee. Dat is opzienbarend of niet. Dus het, God spreekt en zegt... ...het is niet goed voor de mens dat ze alleen zijn. Dus ik zal zorgen... ...dat die mens een hulp krijgt. Even een, kleine, een klein herstel bij jou aanbrengen... gaat het nou goed. Kijk. Gaat het beter? Er zingt iets. Ik denk die microfoon staat hier nog. Nee, die staat daar. Okay. En ook daar komt een heel verhaal. En ik zeg, het gaat er niet om dat iemand die alleen is, minder is. Er kwam ook een vraag hier van iemand die weg moest. En die zei tegen mij... Maar kunt u mij dan verklaren waarom Shaul zegt... dat in sommige gevallen het beter is om niet te trouwen? Ja, natuurlijk kan ik dat verklaren. Dan moet je lezen wat er staat. Mensen willen dat aanhalen als een soort... Excuus of van het is niet waar wat u zegt. Daar ga ik niet over. Dat moet iedereen zelf uitzoeken of het waar is wat er gesproken wordt. Het punt is dat als Shaul zegt het is beter. Dan geeft dat binnen de context moet je dat lezen. En Shaul zegt niet dat mensen, mensen die tot geloof komen dat die niet moeten trouwen. Er zijn hele instituten die dat ook verzonnen hebben. Heet Rooms-Katholieke Kerk. En we hebben daar kloosters uit voortgebracht. En weet ik veel wat voor onzin. En laat ik één ding zeggen. Als het waar zou zijn wat Paulus zegt ten opzichte van iedereen. Wat zou er dan gebeuren? Dan waren wij hier niet meer geweest waarschijnlijk. Want dan hield het verhaal op. En zo... Zo is dat niet. Natuurlijk kan daar waar Paulus, daar waar Paulus um, als iemand, laat ik zo zeggen, als iemand door God geroepen wordt met de mededeling om apart, hein, apart gezet om voor Hem een dienst uit te oefenen, is dat een compleet ander verhaal. Ik hoop dat ik dat dan daarmee enigszins heb beantwoord um, weet u, wij zitten natuurlijk allemaal vol met goede bedoelingen ik twijfel nooit aan goede bedoelingen van mensen de vraag is, of je met goede bedoelingen of je daar ergens mee komt ik ken een man, die had echt de beste bedoelingen en die ging een ark ophalen ergens vandaan legt David. En hij zat vol goede bedoelingen, die David. En die heeft een prachtige, wij zouden dat waarschijnlijk noemen nu, Ferrari-type gebouwd, met alles erop en eraan, en die ging de ark ophalen. En hoe liep dat af? Liep slecht af. Er was zelf nog iemand, die had nog betere bedoelingen, want die dacht op het moment dat een van de ossen struikelde en de ark dreigde van de kar af te gaan. Die zal ik even. Maar die oeria die ging wel dood. Dus goede bedoelingen. Hoe werkt dat bij God? Bij God werken zaken na zijn Richtlijnen, niet naar onze richtlijnen. Tradities of wat dan ook. David schrok zich te pletter, liet alles achter, parkeerde de ark en ging naar Jeruzalem. En wat werd daar gedaan? Wat deed hij daar? Hij liet zich daar onderwijzen, volgens de Torah... Hoe om te gaan met. En toen in de herkansing ging hij terug. Toch? En hij deed het zoals God hem had geboden. Dat is van belang. Binnen de relatie en ons grootste probleem in generaal ligt hem natuurlijk, gaan wij doen wat hij zegt, te ja of te nee. Daar valt en staat alles bij. En als we kijken. En dat zei ik al. Als wij kijken naar. Laten we het de BV Nederland noemen. En we hebben nu nieuwe regering. En allemaal weer nieuwe geleerden. Die zich bezig gaan houden met weet ik veel wat. En ik hoor ook in alle kringen. Mensen die er voor zijn en tegen. En. Wilders en iedereen, allemaal trots wat hij zegt over Israël of wat dan ook. Ik kijk er altijd na Ik kijk er altijd naar met grote verbazing. Ik denk, het zal wel. Als ik kijk naar de BV Nederland, dan zie ik iets anders. Dan zie ik psychiatrische inrichtingen die met de noodgang uitgebouwd worden. En er wordt zoveel geld in geïnvesteerd, dat is bijna te eng. En ik kom daar met hun klanten. En ik vind het dan nog enger. En ik zie wat er voorgeschreven wordt aan antidepressiva. Uh, in dit land. En als ik zie hoe de files zich <coughs> vormen voor ziekenhuizen. Dan denk ik, er is iets echt grondig mis. En wat is er dan mis? Ik bekijk het misschien een klein beetje anders dan de rest daar. Want de BV Nederland bestaat volgens mij gewoon uit een optelsom van gezinnen. En daar is het mis. En wat daar mis is, is nu boven komen drijven. Want wat mis is plant zich letterlijk en figuurlijk voort. En dat is triest. Maar het is helemaal triest, omdat wij te boek staan als een christelijk of gelovige natie. Dan is er iets grondig mis. Grondig, dus aan de basis. En dat plant zich voort. Dus aan de basis... We in het gezin niet begrijpen. Als we niet begrijpen als man wie en wat wij zijn in de identiteit. Niet naar mijn gevoel. Neem echt van mij aan. En ik kan erover spreken, want Marine is er nu niet bij. Dat is makkelijk natuurlijk, elk naderlapse voordeel. Dat, en ik praat voor uit mijn eigen... Situatie, dat ik zoveel goede bedoelingen met mijn lieve schat heb gehad. Maar het ging helemaal nergens heen. Waarom? Geen clue. Geen clue waar het over gaat. Want alles heeft te maken met... educatie. Dus... In een gesprek gisteravond aan de Shabbat-tafel met mensen die uitgenodigd waren, sprak iemand en zei: Ja, en nu, hoe gaan we dat dan rechtzetten? Wat moeten we dan doen? Wat, wat moet er dan gebeuren? Moet het verkondigd worden? Nou, ik zeg: Het lijkt me het beste dat we begrijpen waar het over gaat en dat we dat gaan doen. Dat is de snelste klap. Yeshua is daar het voorbeeld van. Hij die kwam en die sprak, ik ben niet gekomen om de Torah of de profeten af te schaffen. Ik ben gekomen om deze te vervullen. In handelingen schrijft Lukas, geachte Theophilus, ik schrijf u over alle dingen die Yeshua is begonnen te doen en te onderwijzen. Wij willen het graag andersom. Wij willen onderwijzen. Alleen we doen het niet. Vandaar dat we zoveel schizofreenen toestanden hebben ontwikkeld, helemaal in gezinnen met kinderen, die het één horen, het verhaal wat voorgelezen wordt, wat de waarheid omvat, maar degene die in eerste lijn verantwoordelijk zijn, doen iets heel anders. Het is niet iets ergers dan dat. Niet wetende waar het feitelijk over gaat. En we hebben met z'n allen... Ik weet niet wat voor zaken waar we over praten. Ik kan met menig een van u hier wel een boompje opzetten. Over wat nu wel en niet bedoeld is. Eenheid, tweeheid, drieheid, vier weet ik veel wat. Maar aan de basis weten we nog niet eens... Wat wel of niet mijn rol als man is. Volgens wat? Volgens zijn richtlijn. Waar gaan we het dan over hebben? En ik heb het al vaker gezegd. Gaat dan op Shabbat samenkomen de lading dekken? Wat moet je doen als man als je tot de conclusie gekomen bent dat je Shabbat dient te vieren en thuis je vrouw zegt dat bekijk je maar lekker, maar ik er niet. Wat dan? Wat ga je dan doen? Toch doen. Toch doen. Maar als je vrouw zegt ik wil graag dat jij meegaat. Gewoon, we gaan boodschappen doen. Wat moet je dan doen, als dus kerel? Je poot stijf houden. Ik denk het niet. Ik zou gewoon lekker meegaan en boodschappen gaan doen. Ja, zeggen mensen. En de Shabbat overtreden? Ik zeg, hoezo de Shabbat overtreden? Als je een probleem hebt in je huis... Heren, dan heeft u die, allang die Torah overtreden, neem dat maar van mij aan. En het eerste principe die God heeft, is dat die shalom in dat huis een feit is. Ga nou niet zeggen, die Don van de brand, nou, dat is helemaal een rare kwast. Want die zegt gewoon dat je op Shabbat boodschappen moet gaan doen. Want dat heb ik niet gezegd. Maar ik ken de situaties. Die gaan helemaal nergens over, namelijk. Met een enorm gevecht. Maar ik, en ik ken ze echt. Je hebt geen idee wat erachter zit. En die houden de Shabbat. En het is één grote bende thuis. Maar ik hou de Shabbat. Ik zeg dan halleluja. En nu? voor zijn aangezicht verschijnen en zeggen, maar ik heb de Shabbat gehouden. Dat mijn hele gezin één grote bende geworden is, en weet ik, kinderen, en, maakt niet uit, maar ik heb de Shabbat gehouden. Begrijpt u wat ik bedoel? Als aan de basis wij niet bevatten waar het over gaat, dan gaat het namelijk helemaal nergens over. En dat is wat we zien. Dus een man die niet in geloof wandelt, waar gaat dat heen? Een man die zijn vrouw niet eert en lief heeft, waar gaat dat heen? Want de educatie, en dat is wat we zien. Als we lezen naar, in het woord, dan zien we duidelijk dat God een verbond sluit met Abraham... Hij verbindt zich aan Abraham. En wat is dan het resultaat? Het verbond wat, Abraham, wat God sluit met Abraham, vloeit alles uit voort. God zonder Abraham, waar gaat dat heen dan? Wie is God zonder Abraham? Kan iemand mij dat vertellen? Ik heb mensen die zeggen, God heeft niemand nodig en de mensen niet nodig. Nou, oh, ik zeg, vind ik interessant. Wil jij me dan het verhaal vertellen van God zonder Abraham? Oké, okay, we zijn klaar. Want er is geen verhaal. Die verbintenis die God sluit met Abraham, wordt zichtbaar gemaakt waarin? In het, in, in het verbond wat Abraham op zijn beurt heeft gesloten met, met Sarah. Dat bloedverbond wat God sluit met Abraham, is de spiegel daarvan... Is wat Abraham heeft in het bloedverbond met Sarah. Waar gaat Abraham heen zonder Sarah? Waar gaat dat verhaal heen? Geen nergens heen. Toch? Want dat is de complete reflectie. Dat is wat God stelt. Daardoor wordt het zichtbaar gemaakt. En wat doet, A, wat doet Abraham? Abraham heeft een educatieve taak. Heeft Abraham gezondigd in zijn leven? Iedereen zegt ja, ik zeg nee. Want het woord zegt van niet. God zegt dat zijn vriend... ...altijd alle inzettingen, verorderingen gehouden heeft. Ja, hoe kan dat dan? Want ik lees toch dat hij wat bokken geschoten heeft. Interessant. Heb je ooit gehoord dat God tegen Abraham daarover iets zegt? Ik kan het niet lezen. Het interessante is, daar waar Abraham tekort schiet... Wie grijpt er dan in? God grijpt dan in. Waarom? Omdat God een verbond heeft gesloten met Abraham. En dat God zegt dat hij de sterke is in dat verbond. En dat God zal zorgen dat dat verbond tot een goed eind komt. Halle, halleluja. Whatever, wat er ook gebeurt in deze wereld één ding is zeker dat eind is goed want die garantie heeft God afgegeven ja, gestuurd door zijn vader halleluja dus dat is de garantie nou binnen een huwelijk wie is dan degene die de taak heeft om te zorgen dat dat verbond slaagt waarom? omdat de man het beeld draagt en uitoefent van God ik zeg niet dat hij God is En de vrouw, wat draagt de vrouw? Zij heeft de rol van mens. En de man eert en heeft haar lief. En de man, wat doet de man? De man buigt naar zijn vrouw. Dient zijn vrouw. En wat doet hij? Hij tilt erop. En waar komt die vrouw te staan? Naast haar man. Waarom? Wat is het doel van een ieder van ons hier op aarde? Wat is het doel wat God heeft met een ieder van ons? En God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Daarom, een van de psalmen zegt het zo mooi, dat hij in zijn nederbuigende liefde, daarom staat er dat Yeshua het niet als roof heeft geacht om die plek te verlaten en een mindere plek heeft genomen. Waarom? Om uiteindelijk verhoogd te worden. Tot wat? Tot het doel wat God heeft. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. De eenheid, en ik heb het al vaker gezegd, alles ligt uiteindelijk in een type scheiding. Totdat Yeshua komt en de kanteling in de geschiedenis komt. Omdat hij degene is die alles gaat herstellen. Hij gaat alles brengen tot Eenheid. Totdat wat uiteindelijk in de schepping is bedoeld. Dat is waar het hele verhaal over gaat. Binnen dat stuk ligt er een volgorde. Nogmaals, als het woord van God spreekt over liefde, de eerste keer dat dat gebeurt is daar waar God in Genesis roept en zegt Abraham en hij zegt ja here, hier ben ik neemt uw zoon uw enige geborene Isaac die gij liefhebt. hebt eerste keer dat het hele woord voorkomt nogmaals welke liefde gaat het over? een liefde van een vader ten opzichte van zijn zoon en de tweede keer dat het woord liefde voorkomt in zijn woord, is dat Isaac, Rebecca ziet, haar meeneemt naar de tent van zijn moeder. Daar worden zij één. En dan staat er, en hij kreeg haar lief. Dat is dus de liefde tussen een man en een vrouw. En de derde keer dat het woord voorkomt, heb de Heere uw God lief. Nu gaan we praten over een andere relatie. Maar waar ligt het begin? Bij vader. Waarom wordt daar genoemd, de vader en de zoon? Ook die afbeelding. Maar op die wijze, ja, als de man niet weet waar het over gaat het voorbeeld niet heeft ontvangen. Wat dan? Welk voorbeeld gaat hij dan volgen? En wat zie je? Je ziet in het verhaal van Abraham, zie je op, in 22, daar waar Abraham zijn zoon neemt, en gaat naar het land van Moria, op de plek, die God hem aanwijst, en dat zijn geen toevalligheden, want die plek komt elke keer terug, wat zie je dan gebeuren? Dan zie je gebeuren dat Isaac exact dezelfde manier reageert als vader tot God. Zo reageert Isaac tot zijn vader voor ons iets, als je er goed over nadenkt, dat je denkt, waar gaat dit over? Een volwassen man, die zijn vader volgt, die helemaal niet bediscussieert, of op de vuist gaat, of weet ik veel wat, hij gaat liggen. Hij laat zich binden. Hij doet zijn mond niet open, omdat binnen de relatie... De liefde en respect naar zijn vader verder gaat dan zijn eigen leven. Daarom zegt Jezus, diegene is een vriend wanneer die wat? Zijn leven inzet. Omdat relatie, nogmaals, wij bevatten niet wat dat inhoudt, want we komen daar niet vandaan. Maar God heeft Abraham geroepen en in Abraham Sarah geroepen, ja, om een beeld weer te geven van wie hij is. En daar komt alles verder uit voort, uit de cirkels die zich dan gaan herhalen. Isaac doet exact hetzelfde als zijn vader. En Jacob gaat weer hetzelfde doen. Abraham werd geroepen uit... Haram. Iedereen zegt tot het Ur. Zijn vader ging uit Ur. Maar hij werd geroepen uit Haram. En dan kijken we en dan gaan we weer in de cirkels terug. En wie zien we dan weer helemaal terugkeren naar Haram? En die begint helemaal weer overnieuw. Jacob. Slomo zegt, er is niets nieuws onder de zon. En dat is er ook niet. De eerste die uiteindelijk uit Israël trok voor de hongersnood, is Abraham. De eerste uittocht is niet het volk van Israël. De eerste uittocht is Abraham. Die door hongersnood naar Egypte ging, daar werd Sarah... Door de farao als object vastgezet. Interessant, hè? Dat in de wereld, hoe er naar een vrouw gekeken wordt, dat staat daar al beschreven. Want men kijkt alleen maar naar haar uiterlijk. De rest wordt niet bekeken. Object. En dan doet God wat hij beloofd heeft. Hij is de sterke in dat verbond. En hij komt op Farao. Hij bekritiseert Abraham niet. Hij staat voor hem in een plaag gekomen op het huis van Farao. En Farao laat Sarah gaan. En als een rijk man trekt Abraham uit, geëscorteerd het land uit. Dat is een redelijk bekend verhaal. Want in die cirkels gaat dat. En de grootste exodus staat ons nog te wachten. Feitelijk vanuit de wereld op dezelfde manier. Toch? Maar God spreekt tot Abraham. Ga uit. Oftewel, leg en ga. En wat is nou het verschil tussen de relatie en de religie? Eén van de verschillen, wat is religie? Religie is altijd ingekaderd. En religie gaat nergens heen. Religie is altijd dood. Want religie is uiteindelijk afgebakend. Dit zijn de lijnen, dit is de vorm en dit is de waarheid. Waar gaat dat heen dan? Ga nergens heen. Maar God heeft altijd gezegd: ga uit. Is altijd de beweging. Wij willen dat niet. Wij willen altijd in de comfort blijven zitten. Maar als we daar blijven en we bouwen daar de muren, gaat het nergens heen. Gaan en uitgaan. En het beeld en het voorbeeld. Dat wat God gesteld heeft in Abraham. Waarom is Abraham de vader van het geloof? Omdat hij altijd gedaan heeft wat God hem heeft opgedragen. Vanuit de relatie. Vanuit de liefde en het respect. God heeft nooit anders gesproken. Als we kijken naar de Torah, waar is de Torah gegeven? Hoe komt God er dan bij dat hij tegen Abraham zegt dat hij altijd zijn Torah, zijn inzetting, verordening en gehouden heeft? Waar is de Torah begonnen? God sprak tot Adam en zei, van dit alles mag jij nemen, behalve die man. En, want Torah, Torah is de vaderlijke educatie. Het is iemand opleiden. Het voorbeeld geven, ja. En dat is wat Abraham is. Abraham heeft fouten gemaakt, ja. Maar heeft hij gezondigd? Nee. Heeft Abraham, ik hoor allerlei mensen, zeggen, heeft Abraham fouten gemaakt? Ja. Heeft hij gezondigd? Nee. Dat zeg ik niet, dat zegt God. Wat is dan zonde? Zonde, lieve mensen, wordt door ons gevoel en binnen onze religieuze ballenbak hierboven anders gekwalificeerd. Want wij hebben namelijk kwalificaties op ons gevoel. Ook voel je hier en voel je daar. Maar ik kan je door Gods woord nemen, dat wat wij erover zeggen, God nog nooit iets over gezegd heeft. Yeshua zegt, ik stuur u de trooster, de helper. Tweede keer dat woord helper. Kom ik op terug. Ik stuur u de trooster, de helper. En de heilige geest zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze mij niet hebben aangenomen. Ach, zeggen wij met z'n allen. We moeten de Heere Jezus aannemen. Heb jij hem al in je hartje aangenomen? En dan komen we weer met de hele religieuze rambam. Maar wat heeft dat? Wat betekent dat? Hij zegt, opdat jullie mij niet hebben aangenomen, nou heel christelijk werelddeel zegt, oh dat gaat niet over ons. Ik heb hem aangenomen. Aannemen wil gewoon zeggen... Opdat zij niet doen wat ik hen zeg. Dat is aannemen. Wij zeggen dat ook als ik zeg tegen deze meneer. Wil je dit van me aannemen? Aannemen. Hoe bedoel je aannemen? Aan, in mijn hartje. Dus wij, wij kwalificeren dat als een soort persoonsverheerlijking. Maar hij zegt. Ik ben gekomen om voor te leven. wat. Tora werkelijk inhoudt, niet wat jullie, zegt hij, en dat is de strijd met de rest van de orde daar, wat jullie ervan gemaakt hebben. De clash gaat tussen relatie en religie. Want de een is de dood en het ander betekent leven. Daar, dat is waar het feitelijk over gaat. En dat is wat hij zegt. Van zonde, omdat jullie me niet hebben aangenomen. Dus in... Het evangelie van Lucas zegt Yeshua, maar zal ik het geloof, het ware geloof nog vinden? Wat betekent dat? Ik heb me daar toch over verbaasd. Ik denk, zal ik het ware geloof nog vinden? Ik kijk op internet, hoeveel christenen zijn er? Miljarden. Nou, dat zit wel goed. Waarom zegt hij dat? Het heeft niets met een naam te maken of met een instituut te maken, of een club. Ik had twee dagen geleden een uitstekend gesprek met allerlei verschillende mensen, moslimmensen, lieve schat ook allemaal, en daar heb ik het ook gevraagd. Ik zei, je gaat me toch niet vertellen dat op clubgedachten iemand wel of niet naar binnen gaat? Dat God zegt tegen mij, ach dom, Jij, had, jij hoort bij de christenclub. Sorry. En jij moest je bij de jodenclub. Oh, sorry. Maar Mohammed. jij ja, jongen. Jij bazel. Kom maar naar binnen. Zee, je denkt toch niet dat het zo werkt? Ik zei, waar gaat dat over? En daarvoor, twee dagen daarvoor, zat ik ook met een heel gezin, moslimgezin, aan tafel. Kleine kinderen bij, Schatjes. En mijn klein zoontje, die, speel, die spelen met elkaar. die en die, Ik zeg, zet er nou toch eens een orthodox joodje bij. Ik zet er een boeddhistje bij. En ik zet er, weet je, dan hebben we een hele club hier. En wat gaan die kinderen met elkaar doen? Waar komt dan het probleem vandaan? Waar komt dan het probleem vandaan wat we hebben? Als we aan de basis in de relatie niet weten daarmee om te gaan. Maar in de religie met de twee karakteristieken die dat heeft. Het gaat altijd om mij en ik ben beter dan jij. Zo functioneert deze hele wereld. Nogmaals, dat is niet een exclusief recht voor diegene die in... ...die denominatie zich verkeert. Een atheïst is ook religieus. Die zegt namelijk hetzelfde. Al die gekken die ergens in geloven. Ik ben beter dan jij. En kijk naar het Walhalla in Den Haag. Wat zich daar afspeelt. En alleen maar geroepen wordt... Dat de een een idioot is, maar dat de ander dus beter is. Waar het over gaat. Mijn politieke partijtje is beter dan jouw politieke partij. En mijn productje is beter dan zijn productje. En Ajax is absoluut beter dan Feyenoord. Weet je, waar gaat dat over? Het gaat nergens over. Jaren geleden kocht ik een cd. En die cd, die heette Amused to Death. Ja, het is muziek. Maar misschien is het ooit veel, dat weet ik niet. Maar die heet Amused to Death. Zo wordt ook inderdaad een complete wereld, een complete bevolkingen, worden door amusement naar hun eind geholpen. Maar wij doen het complete amusement voor u. En daarom zeg ik het ook heel vaak. Als ik naar Nederland kijk, wat zie ik dan? Mm -hmm. Stel koeien, die gemolken worden. Die gemolken worden. Wat heeft dit te maken met relatie? Wat heeft dit te maken met leven? Mensen die ik ontmoet, die bij me komen en zeggen. Nog zeven jaar en dan ben ik er vanaf Dan ga ik met pensioen. Mijn hart breekt. Mijn hart breekt. Dit is zoals je leeft. Mijn schoonvader zei dat altijd. Zich uit de naad gewerkt. Titia, zei hij tegen mijn schoonmoeder. Nog een paar jaartjes en dan heb ik het voor elkaar. En dan gaan wij wonen. Enzovoort, enzovoort. In log waar ze vandaan kwamen. En, lang verhaal, kort te maken. Nooit gebeurd. 57, twee meter diep. Open en sluiten. Waar gaat het over? Ik zeg tegen mensen, vandaag is de meest belangrijke dag van je leven. Want deze dag komt nooit meer terug. En binnen dat wat ons geboden is, is dat zo onwaarschijnlijk krachtig. Zoveel mensen zijn niet happy. Ik zeg, ik ben de meest gelukkige man in de wereld en ik meen het. Dan komen ook heel vaak mensen daarna naar me toe en zeggen dan. U zegt dat, maar uh, zo, bij u, u gebeurt nooit wat. Ik zeg dan lieve mevrouw of lieve meneer, bij mij gebeurt exact hetzelfde waarschijnlijk als bij u in uw leven. Maar er is een verschil als wij toch in relatie met hem staan. Al wandel ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. En het enige wat ik om me heen hoor is iedereen die altijd maar alles ontbreekt. En wij conformeren ons naar de wereld. Maar God zegt: Leg, lega. Ik wandel in geloof. Serena krijgt geloof. Want geloof is relatie, geloof is relatie. En dit hele boek gaat maar over één ding. Het gaat over relatie. Daar waar God toont wie hij is en wat hij wil. En hij wil maar één ding. Hij wil de relatie, de intimiteit met ons. Maar wel volgens... Want hij weet namelijk één ding. Iets anders gaat nergens heen. Ja. Chaos. Dat is wat hij zegt. Daarom is het heel simpel. Gelukkig is de man die niet ziet. Het ontbreekt mij aan niets. Mijn dochter is zwanger, ze voor van de derde. Yes. We kunnen er niet genoeg komen, zeg ik altijd. Ik vind het geweldig. En ik had een gesprek met Danny en Serena, toen zei ik tegen Serena, Serena werkt in een kliniek, een privé -kliniek. En uh, ik zei, wat zou je nou eigenlijk liefst willen? Ik zei, pap, het liefste zou ik gewoon thuis willen zijn, bij de kids, enzovoort, enzovoort. Ik zei, waarom doe je dat dan niet? Sinds ze me allebei aan te kijken of dat ik van Mars kom? Waarom doe je dat dan niet? Ja, zei, waarom doe je dat dan niet? Pap, uh, je bent er niet van gisteren? Hè? Ik zei, nou, weet het niet, hoezo? Ja, weet je wel, de rekeningen, huis, we moeten alles. Ik zeg, wat, he, wat, wat, wat zeg je me nou, wat heb jij er nou mee te maken? En Dennis zegt ook, ja, papa, wat bedoel je nou? Ik zeg, nou, ik bedoel helemaal niks. Maar één ding weet ik wel, dat als wij doen wat hij zegt, en als jij wandelt in geloof, ja, dat het jou aan niets ontbreekt. Nou, het punt is, wij geloven dat niet. Wij geloven niet wat hij zegt. Maar ik zeg gewoon tegen mijn dochter, ik zou dat lekker mee ophouden. Zegt ze, en, uh, en hoe moeten dingen dan betaald worden? Ik zeg, kan je jou het schelen? Het is een uh, zaak voor je man, niet voor jou. Ja. Je moet het daar laten waar het thuis hoort. Het is niet de zaak van een vrouw. Dat hebben wij ervan gemaakt. En hier worden overheden die jagen aan die vrouw, we moeten... Ook hun recht en hun gelijk halen. Wat een onzin. Wat de overheid wil is dat die vrouwen namelijk ook gewoon melkkoeien worden. Hup, die leveren ook weer op. Er komt weer geld. That's it. Wordt gewoon in de maling genomen. En wat hebben wij ermee te maken? Het woord van God zegt, ga uit. En wij dienen maar één ding te doen, wij dienen te wandelen in geloof. Zoals Yeshua ons ook heeft voorgeleefd en zegt, als je doet wat ik zeg, dan betekent het dat je in relatie met mij staat, want je houdt van me. En als je van me houdt, dan doe je gewoon wat ik zeg. En wat zal er nou gebeuren als wij dat gaan doen? Als die kerels gewoon weten wat hun taak is, hun vrouw te eren en lief te hebben. En de vrouw weet dat zij dienstbaar is en bereid tot goede werken. En haar man op de juiste plek zet, opdat hij kan dienen enzovoort. Het is een heel simpel verhaal. En dan... Zeggen de buren: wat is dat bij jullie? Want die zien namelijk iets wat ze niet gewend zijn. Maar wij willen naar de buren en zeggen: gaat u mee op zaterdag of zondag of wat dan ook naar de kerk? Ik heb mensen horen zeggen: nee, dank u. Waarom niet? om net zo te worden als jullie, was het antwoord. En lees nou uiteindelijk waar het over gaat. Lees naar Abraham. Wat komt daaruit voort? Lees naar de knechten die Abraham heeft. Alles vocht om voor die man te werken. Waarom? Zij zagen daar... Een compleet ander verhaal. Koningen komen tot hem. Abraham is een compleet ander iemand. Abrahams hele verhaal is anders. Abraham gaat nog achter dat ettertje aan van Lot. Wij hadden lang gezegd, jongen, eigen schuld, dikke bul, doei. Maar Abraham vertegenwoordigt God. En zelfs al heeft deze man zich misdragen... ...gaat Abraham erachteraan... ...en haalt alles terug. Of niet zo? En koningen komen... ...ik bedoel... ...vijf man sterk... ...verslagen. Maar Abraham gaat erachteraan. Die hebben het met elkaar nog gezegd hoor... ...die vijf koningen in de club Die is gek. Maar het verhaal kwam... Hij komt terug. Wat? Met alles. Ook met hun spullen. Wat denk je? Wat voor beeld die Abraham had in die hele omgeving? En dat is exact waar het over gaat. En elke keer weer, als je de bepalingen ziet, daar... Waar Lot met Abraham uit Egypte vandaan komt. En Lot de wereld gezien heeft. En dat eigenlijk geweldig vindt. Er is een verandering heeft plaatsgevonden in Lot. Er heeft een verandering plaatsgevonden in de verhouding van Lot tot Abraham. Het ego van Lot is gegroeid. Ik ben mijn eigen God. En hij kiest. Abraham is zeer verstandig. Want Abraham vertegenwoordigt God. Kies maar. En elke keer direct daarna komt God en zegt, knap eens weg, kijk waar je heen kunt, dit alles geef ik. Of niet? En de koningen kwamen, de koning van Sodom, ha. hou jij de haven, geef mij de mensen, we willen graag slaven, want het zijn de melkkoeien. Dan komt de rest vanzelf weer wel. En Abraham, zo onwaarschijnlijk. Ik zal niets van jou nemen, nog niet de veter van een sandaal die van jou is. Wat een powerful man. Wie van jullie had dat gezegd? Niemand. Ik ook niet. Ik had toch gedacht, man, op zijn minst kan er nog wel... En dat is ook nog gerechtvaardigd volgens ons. Opdat niemand zal zeggen. Ik heb Abraham rijk gemaakt. En dan komt God tot Abraham. Omdat jij dit doet vriend. Omdat jij alle vertrouwen hebt. En doet wat ik zeg. Ik ben jouw schild. Halleluja. En ik ben jouw. In het Engels staat het zo mooi, reward. Dat ontroert me tot het diep van mijn wezen. Waarom? Omdat ik kijk naar mijn eigen situatie en denk, daar zit een groot gat tussen. Hoe kan dat? Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar als de mannen opstaan en gaan wandelen in geloven, hun vrouwen gaan behandelen, zoals ze behandeld dienen te worden. Eer met eer en met liefde. Gaat alles veranderen. Wij merken dat er wonderen plaatsvinden. Van mensen, van huwelijken die komen, mensen die komen, vrouwen die compleet ziek zijn, die overspannen zijn. Die in ziekenhuizen lopen, bij specialisten lopen, jankend, en, en, en. Ik zeg er mijn voorganger, wilt u bidden, wilt u zalven? Ik zeg, ik niet. Waarom niet? Wil je dat weten waar iedereen bij zit? Ja, omdat jouw man het probleem is. Omdat jouw man niet doet... En niet in geloof wandelt. en jou niet behandelt. met eer en met liefde. daarom ben jij ziek. En als hij tot inkeer komt. ben jij beter. En ik heb er al heel wat gezien. wij hebben geen idee hoe dit werkt. nogmaals. wij kunnen ons prachtig presenteren. wij kunnen, ik weet niet wat zijn. Ze kunnen mij ook de leukste en de, weet ik veel wat noemen. Maar als je wil weten wie ik ben, dan moet je maar één ding doen. Moet je praten met mijn vrouw. En met mijn kinderen. Dan weet je wie Don is. De rest zegt me niks. Er was nog een heel verhaal over Bill Gates. Want die heeft nu al weet ik hoeveel miljard geschonken. En die man de wereld over als een soort... Uh, en, en ik bedoel... Maar iemand zei, dat, is een, dat zijn de helden die we nodig hebben. Nou, ik zeg dat weet ik niet. Toen zegt ze, hoezo? Ik zeg ik weet niet of het een held is. Maar als je mij naar zijn huis brengt, en ik zit daar, daar binnen, bij zijn vrouw of zijn kinderen, dan zal ik je vertellen of het een held is of niet. Maar dat is de enige kwalificatie. Ja. Dat is de reflectie. Zo zit het in elkaar. En soms is dat heel hard. En ik heb keers die bij me gekomen zijn en die zeggen, ik heb een probleem. Ik zeg, dat zal best. Wie het probleem heeft, mag het houden, dus geef het niet aan mij. En hij zegt, ik ben gescheiden. Ik zeg, dat kan. Ik heb u horen spreken. Ik zeg, dat kan ook. Hij zei, maar nu heb ik een probleem. Ik zei, dat, dat kan ook. Maar het is op te lossen. Ook als je fouten begaan hebt, hoe dan ook. Zijn genade is nieuw, elke morgen. Voor dat waarvan je niet wist exact wat dat was. Maar als je het eenmaal weet. overtredingen begaan wij. Maar als het aan het licht gebracht wordt door de Torah en je komt tot inkeer, is de vergeving, halleluja. Maar dat wat opzettelijk gebeurt, kwalificeer ik anders, naar zijn woord. Daar waar staat dat de zonde velen vergeven, maar de zonde tegen de harde geest bedreven wordt, En heel veel mensen vragen mij wat voor zonde zijn dat? Ik zeg nou gewoon de zonde tegen de Heilige Geest, dat zou dat doen. Want dat kan namelijk niet. Waarom kan dat niet? Dat heeft nooit gekund. Ook wat wij oude verbod noemen heeft het nooit gekund, want dat bekocht je met de dood. Snap je het verhaal van, we zijn nu in de genade, in die bedeling terechtgekomen. Nou oh ja, ik, ik kom altijd maar weer neer op het verhaal van Ananias en Zafira. Ik zeg, dat was nog zo nieuw voor God. Oep. Die zei, die twee die vielen dood. Sorry, ik was nog niet aan het nieuwe systeem gewend, zei God. Heel veel mensen roepen en zeggen, kom met het vuur van uw geest, ja maar, laten we dan wel even goed weten waar het over gaat want daar vallen doden en het is zo dat woord van God is, ik, ik, weet, ik, ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen, zo onwaarschijnlijk powerful. om te gaan doen het is een werkwoord toch? een bekering komt altijd in tweeën altijd in tweeën het volk van Israël werd eerst uit slavernij verlost dat waren de omstandigheden, klopt het? Het volk dacht, wij zijn van het probleem af. Het grootste probleem zagen ze niet. Ze hadden geen spiegel. Daarom zei God, ik breng u in de woestijn, op dat zal blijken wat in uw hart is. Wij worden in dezelfde situaties gebracht op dat zal blijken wat in ons hart is. En als wij zien wat in ons hart is, dan is er een mogelijkheid om te komen tot bekering. Daarom zegt Yeshua, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u... Maar er staat nog wat achter. Leer, hier komt weer de educatie, leer dan van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor u. En dat is in de reflectie waar het over gaat. Daarom hebben mannen een vrouw als helper, omdat die kerels als hulpeloos help, zijn. Daarom, en daar sluit ik mee, komt... De helper zijn geest. Ik stuur u de trooster, de helper. En Shaul die zegt, met het oog op het huwelijk, het geheimenis is zeer groot, lieve mensen. En voor ons echt tijd om daar minimaal ons in te verdiepen, hoe groot dat is. En dan zegt hij, en ik doel op, En zijn gemeente. Over de verhouding van zijn gemeente als vrouw. Hem dienende en op die wijze hem te verhogen. Functioneert exact hetzelfde. Dat verbond met Abraham, gespiegeld in het huwelijk Abraham en Sarah... En uiteindelijk komen we terug tot de cirkel. Er zit zo onwaarschijnlijk veel in. Halleluja. Amen. Amen.